De staat der Nederlanden is zich wettelijk verplicht verbonden aan Europese en internationale verdragen. De staat lijkt echter een druk te hebben gevonden, onder het mom van zelfredzaamheid en wat moderne digitale poespas de groep van bejaarden en behinderden afschepen dat ze het verder zelf maar moeten zien op te lossen, om ordinaire bezuiniging. Dat staat op gespannen voet met de Europese en internationale wetgeving.